Drie uur, Lieselotte Thomas met het NOS Journaal. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die na de kernramp in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht gingen, gaan niet meer open. Volgens persbureau DPA is de zwart-gele coalitie het daar rond middernacht na ruim 12 uur onderhandelen over eens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen, blijven drie reactoren nog een jaar langer open. Eind vorig jaar had de regering Merkel nog besloten... alle centrales juist jarenlanger open te houden. De nieuwste centrales zouden tot 2036 open mogen blijven. Op dat besluit kwam veel kritiek. De regering draaide ermee een besluit van de Rood-Groene coalitie terug. Die had besloten dat Duitsland in 2022 met kernenergie zou stoppen. Dat besluit neemt de regering Merkel volgens DPA nu dus alsnog over. De cabaretiers Lebbis en Ronald Goedemond zijn genomineerd voor de Polifinario, de prijs voor cabaretiers, met het indrukwekkendste programma van het afgelopen seizoen. Lebbis is genomineerd met zijn programma Branding, Goedemond voor Binnen de Lijntjes. De jury noemt Lebbis een theatermaker die zichzelf en de tijdgeest genadeloos fileert. Goedemond wordt geroemd om zijn kwetsbaarheid, waardoor zijn voorstelling diepere lagen krijgt. Eerder werden voor de Polifinario 2011 al Diederik van Vleuten en het duo Schudde genomineerd. De winnaars worden eind oktober bekendgemaakt. In de Franse voetbalcompetitie is Monaco op de slotdag gedegradeerd uit de Ligue 1. De Monagaske verloren gisteravond thuis met 2-0 van Olympique Lyon... dat daardoor mag meedoen aan de voorronde van de Champions League.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 K.R.O.'s Nacht van het Goede Leven. Staat je radiobelang? van Goede Leven. Ja, ik, ik moet ze eigenlijk nog even een gedag zeggen. Ze zijn hier achter uh, een beetje aan het rommelen en aan het opruimen. Maar Rain, uh, Wouter, Marijn. Uh, Marcel, uh, Janos en Peter, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Goed. Lieve luisteraars, uh, mag ik even reclame maken voor mijn collega's van Goudmijn Radio? Iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2 presenteert Stefan Stassen... samen met zijn trouwe assistent Jacques van Haalst werkelijk een goudmijn aan verhalen van luisteraars... die, die prachtig opgenomen en gemonteerd zijn door Helmi Slinks en Helene Hummelen. En nu noem ik ook gelijk maar even maar gewoon maas van de productie... en alle romslom van radiomaken, dat is wel zo eerlijk. Nou, Helmi heeft mij ook al een keer een verhaal ontfutseld... maar dat moet u maar terugluisteren op. Hun site, hè. Dan ga je eerst naar www.karo.nl En dan klik je op programma, dan klik je op Goudmijn, en dan klik je op radio... En dan klik je op 24 april en dan klik je op Kleinleten. Nou, kind kan het wel eens doen. Goed, maar luister nu naar Andermans Kleinleten. Nou ja, het volgende verhaal is meer Achteraf Kleinleed, maar toen het gebeurde... Oeh, luister in uh, Karo's Goudmijn op herhaling naar... De bier. Dit is Cairo Schoudmijn. Je mag ons bellen hè? als je denkt een mooi verhaal te hebben. 0800-1122. Meneer Van Aalst, uh, voor welke dieren bent u bang? Nou, ik heb uh, angst voor kakkelakken. Ja, kakkelakken. En uh, ook haaien. Haaien? Ja, daar, daar droom ik zelfs van. Oké. Okay. bent u bang voor beren? Beren? Nee. Nee? niet beren. Bang voor beren. Helemaal niet. Nee. Dan moeten we eens dus luisteren naar het volgende verhaal van Marga uh, van Ravel. Ze komt uit Hillegrom en zij heeft een heel spannend verhaal uh, over beren. Oh, de zomer in 2007. Ik zag twee beren, broodjes smeren. Oh, het was een mond. De hele tijd mijn moeder daarmee plagen en dat soort dingen. Dus, ja, het was meer een grappige ervaring. Ja, ik vond het wel grappig, uh, hoe ze net vertelde. Ik vond het wel grappig. Oh, ja, hij was de weg. Wij zijn uh, mijn man Ron en drie zonen Luc, Pim en Koen. Luc was toen 18 jaar, Pim was 16 jaar en Koen was 14 jaar. Wij zijn een uh, reis gaan maken in Amerika. We hebben een camper gehuurd en we zijn toen vanaf Denver uh, gaan uh, rijden met de camper uh, door diverse nationale parken. Heel veel gezien en... Uh, ja, ook wel uh, dat je ook met z'n vijven in een hele kleine ruimte zit... met uh, jongens van die leeftijd, continu dicht op elkaar zit... en veel kilometers maakt. Dat is wel een tijdje geleden. Ja, dus daardoor had je ook ja. wel eens wat strubbelingen af en toe tussendoor. Ja, ja tuurlijk, maar... Wij waren uh, uh, naar het uh, nationale park Yosemite. Uh, en wij waren daar een paar dagen. En we gingen op woensdagavond naar een, een informatieavond over beren... Wat je vooral moest doen, was geen eten uh, achterlaten. Hè? Als je eenmaal eten achterlaat, dan moet je het vooral laten liggen... en niet alsnog even meepakken. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. En herrie maken. Uh, als een beer komt niet op de herrie af, dus dat, dat werd ook gezegd. Dus uh, nou, dat, dat was leuk. De volgende dag gingen we een flinke wandeling maken... En ik denk dat wij zo'n anderhalf tot twee uur een flinke wandeling hadden gemaakt naar een, een water. En ik bleef samen met uh, Luc en Koen bij het water. En Pim en Ron gingen een flinke bergtocht maken nog. En uh, wij bleven lekker bij dat water. Het was gewoon heerlijk daar. En op een gegeven moment kwam Ron terug met Pim en... Ik was het op zat. Ik dacht van, nee jongens, ik heb het hier wel gezien. Ik, ik ga terug wandelen. Dus dat zei ik ook van, nou, ik, uh, ik ga terug. Ik zie jullie daar wel. Of ik zie jullie wel onderweg. En ik heb mijn eigen spullen gepakt, mijn flesje water en uh, mijn fototoestel... Uh, op mijn heupenband, zeg maar. En ik, ik ben gaan wandelen. En ik was nog maar vrij kort aan het wandelen. Ik, ik denk, nou, tien minuten ho hooguit uh, over dat pad. En ik maakte op een gegeven moment een bocht en... In die bocht bleef ik staan, want voor me zag ik een beer staan. Een beer op mijn pad, zeg maar gewoon. 15, 20 meter voor me. Een, een, een grote bruine beer. En ik dacht... Kut, een beer. Oh, dit vind ik heel eng. Dit verhaal wordt vervolgd. To be continued.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 Weer door de stad zat in de tram voor het raam, reed naar de kraan. Hij at patat, patat, patat uit het vet, met mayonnaise erbij en een croquet. Blom, blom, tjoedledi, tjoedledi, blom, blom, en een croquet. Hij ging naar het zwembad, doop van de plant in de diepe spatte ontzettend, en iedereen riep. Die bier, die weer uit het bad. Hij maakt alle hokjes nat omdat hij zo spet is wat. Hij is geen heer, geen heer, geen heer in het bad. Stuur toch die weer uit de stad, zo dat was dat. Bombo, jurgladie, bom bom. zo dat was dat. Zo dat was dat. Oh, dit vind ik heel eng. Shit. <laughs> Daar staat een beer, een echte beer. Ja, ik was er wel bij, maar ik was ergens anders in, uh, in de buurt. Ik bleef stokstijf staan. Uh, ik was hartstikke bang. Ook, ook het besef van, dit is echt. Dit, dit gebeurt nu echt en, en nu is er ook geen weg terug. D dit gaat goed of niet goed. Niet gaan rennen, geen gekke dingen doen. Ik mag niet lopen. Ik heb geen eten bij me, geen gekke dingen doen. Rustig blijven, Marga. Ik heb water bij me. Oké, okay, dat is niet erg. Wat moet ik doen? Herrie maken, herrie maken. Maar ik vond het zo raar om ineens te gaan gillen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik maar een liedje zingen. Dus ik dacht, een liedje op zijn Engels. En ik begon te zingen, one, two, three, four... En hoedje wist ik niet in het Engels. Dus toen dacht ik, nou, even op zijn Nederlands dan maar. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4. En ik bleef zingen, harde zingen. 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje ja, van. 1, 2, Kijk, Ik wilde ook vooral hard zingen. Hoedje van papier. Als je het hoedje dan niet past, zet het in de glazen... Die beer die stond daar op het hey, midden van het pad. En toen zag ik aan het, helemaal aan de andere kant van het pad... dat daar een stel mannen stonden, drie mannen. En die stonden helemaal in de verte. En ik wist natuurlijk niet of dat Amerikanen waren of wat dan ook. Dus ik stond keihard te zingen, want ik herhaalde het. En um, ik riep naar die Amerikanen van... I'm afraid, can you help me please? Ik stond echt zo wat. de te pissen in mijn broek, zeg maar die gewoon. Mannen, die kwamen ook echt niet naar me toe. En die beer zat daartussen. Dus die konden mij ook echt niet helpen. En, uh, maar die beer, die draaide zich om... en die komt naar mij toe wandelen. En dacht ik, ik kan niet terug, ik, kan, ik kon geen kant op. Ik denk, ik mag niet teruglopen, dus ik bleef maar staan. En die beer, die kwam, ik keek hem heel even aan, maar ik, ik, eigenlijk durfde ik dat ook niet. Dus die beer die kwam aanlopen en ik doorzingen en steeds harder zingen. En die beer, die, die gaat langs me, eigenlijk een soort van over de berm... langs me, langs achterweg. Heel rustig was die beer. Nou, ik totaal niet dus... Die beer was weg en ik, ik draaide me om en nou, ik zag hem niet meer. Ik denk, oh, hij is weg, hij is weg. En toen kwam eigenlijk de ontlading van, wow, ik heb een beer op mijn pad gehad. En ik, heb, ik, ik, was, ik was zo sterk, zo, zo voelde ik me ook, zo trots. Zo van, ik heb een beer op mijn pad gehad en ik heb gewoon staan zingen als een gek. En ik, uh, maar ik had het wel flink te pakken, want iedere stronk dacht ik, daar is er weer een. En ik denk na een uurtje of anderhalf... toen kwam ik op de plek waar we onze camper uh, geparkeerd hadden. En, en, toen, en toen moest ik wachten op, die man, op de mannen. En... Toen bleek dus, zij wilde heel enthousiast gaan vertellen dat zij een beer hadden gezien. Want die bewuste beer was ook naar het water gegaan. En zij hebben die beer dus ook gefilmd. Maar toen kon ik uh, lekker vertellen, ja, en die beer die heb ik op mijn pad gehad. En toen was het van, wat? En ja, ik begon <laughs> dus, uh, vooral te lachen. Want mijn moeder die begon, uh, ja, 1, 2, twee, drie, vier hoedje van papier te zingen. Ik kon hem overtreffen dus, uh, met mijn verhaal. En uh, ja, dat vonden ze toch wel heel stoer. Echt een grote beest. Maar... Ik, ik heb echt geen flauw idee op dat moment hoe het daar zo was gegaan. Want... Ik vind dat dat ook wel een beetje ja. was op die leeftijd. Uh, nou ja, 15 jaar. Uh, nou, volgens mij interesseert je dat dan niet zo heel erg veel. <laughs> Misschien niet. Nou ja, goed, iedereen kent wel spree het spreekwoord of het gezegde van uh, een beer op je pad hebben. En op dat moment... Uh, had ik ook gesprekken met iemand. En uh, dat was ook vanwege omdat het thuis best wel pittig is met drie van die jongens in de puberteit. En dat je af en toe ook wel een hoop beren op je pad ziet en uh, die er dan niet zijn. En uh, toen ik daarna ook bij de therapeut zat, pakte ze dat ook mooi aan van jeetje, wauw, je hebt een echte beren op je pad gehad. Nou, dit kan niets meer overtreffen. En dat vond ik zelf ook zoiets van ja. Dit was echt, en ik heb hier gewoon staan en staan zingen. En ik ben langs, of die beer is me gewoon gepasseerd. En ik heb hem overleefd. Ja, je kunt het zo mooi maken als je zelf wil. Maar zo heb ik het wel gevoeld, zo heel, dat sterke gevoel. Ja, dit is niet voor niets. Het is toch heel symbolisch, wat er is gebeurd. Terwijl ik misschien helemaal niet echt zo ben, maar op dat moment wel, ja. Our destinations closer day by day dus een, um, een mooi verhaal uit uh, Caro Goudmijn op herhaling. Luister uh, voor nieuwe verhalen iedere zondagavond tussen 6 en 8 naar Radio 2. Of luister terug op hun site. Nou, ziet um, Janos Kolen hier nog steeds even naast me, want hij heeft me inderdaad zijn cd gegeven. Uh, die cd heet... Onder onze eigen naam, dus Janos Kolen en Lucas Beukers... En wie is Lucas Beukers? Lucas Beukers is een, een bassist uit Tilburg met wie ik in verschillende bandjes en projecten speel. En wij zijn altijd eigenlijk in dienst van een andere artiest. Zoals wij natuurlijk met, of ik met Marijn speel, speelt hij bij G. Rijnders. En zo hebben we altijd verschillende dingen. Ja. En het was tijd om zelf in het voetlicht te treden, dachten we. Ja, dus heb je gewoon samen instrumentaal uh, aantal nummers zelf gemaakt ook allemaal? Ja, allemaal zelf geschreven stukken. En ja. met, met heel veel improvisatie. Dus we spelen een thema en daarna uh, zien we wat er gebeurt. En uh, de, dus maar op twee instrumenten? Of heb je nog meer instrumenten erbij gemixt? Nee, we hebben het juist gelaten. Echt bij de contrabas en de mandoline. Gewoon live in de studio gespeeld en geïmproviseerd. En wel gezocht naar variatie met die twee instrumenten in die bezetting. Oké. Nou, okay. nou uh, zullen we het eerste nummer gewoon doen? Ja, graag. Leuk. En dat heet? Our Love Has Faded. Hoe, hoe kan je nou een naam bedenken voor een uh, instrumentaal nummer? Dat is natuurlijk uh, lastig, maar je hebt vaak wel een, een gevoel bij een melodie die je geschreven hebt. Of je schrijft een melodie vanuit een gevoel. En dat uh, kun je aan elkaar koppelen. Dus hier was de liefde een beetje over? En dat klopt, ja. Oké. Okay. En gaan we nu uh, naar de boeken. Het uh, gaat goed hè, met de Nederlandse thriller. Uh, zeker in kwantiteit, want het aantal thrillerschrijvers komt als... Nou uh, ik zeg het maar oneerbiedig, als onkruid opzetten. Maar er zitten prachtige plantjes tussen, die je moet koesteren. Er zijn ook al een paar flinke struiken en nou drie, vier bomen die we al een paar jaar kennen. nou Ik begon met het lezen van een thriller-debuut, dat kan, kans maakt op de schaduwprijs. En dat is de thriller uh, Kaleidoscoop van Linda Jansma. Ik vond het redelijk geloofwaardig. Dus eigenaresse van een bijzondere club. En ik moest gelijk denken, want het ligt dan aan het Amsterdamse ei... dat moet toch wel Panama zijn? Nou ja, goed, doet er ook helemaal niet toe. Uh, zij verliest haar man en uh, is daarna bang... dat er een heel groot geheim uit haar leven boven tafel komt. En ik vond vooral de psyche van die vrouw behoorlijk goed beschreven... Dat uh, ja, vond ik wel bijzonder. Nou, en dan, het is niet helemaal gelukt. Ik wilde alle vijf genomineerde titels voor de Gouden Strop 2011 gelezen hebben... voordat de winnaar bekend wordt gemaakt. Hè. Dat is uh, aanstaande uh, dinsdag. Hè. De, de, de maand van het spannende boek begint uh, vooraf altijd met dat feest. Hè. Een uh, thriller-nacht in de Melkweg. Maar goed, uh, wat kan ik uh, vast zeggen? Uh, ja, mijn co-lezer, mijn geliefde... die uh, bleef ernstig steken in de handen van Kalman Teller... van Gauke Andriessen. Dus dat heb ik onderaan gelegd. En daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik ga hem wel lezen, hoor. Eén uh, thriller heb ik niet helemaal uitgelezen. En dat is De Duim van Alva, van Kissling en Verhuik. Terwijl die ze toch in Antwerpen afspeelt. En uh, de straat waarin ik ooit woonde... En zelfs voorkomt in het verhaal. Oh, op die plek waar ik woonde... In in Antwerpen, rond het museum, ik woon in de Museumsstraat... Eh, daar stond vroeger de dwangburg van Alfa, waar tijdens het, zijn bewind... nou ja, 18.000 mensen terechtgesteld zijn. Dus het is een hele zwarte plek. Vandaar dat de jaarlijke Pinksterkermis ervoor eh, zo gewelddadig is. Nou goed, ik vond het wel een aardige gegeven, maar ik ben halverwege... en. Nou goed, dan. Ik vond De Imker van Jacob Vist... dat vond ik een erg geslaagd boek. Want het is geen kattenpis wat hij allemaal bij elkaar verzonnen heeft. Een bedreigde koninklijke familie. maffia uit de Oekraïne. Maar ook in Zuid-Afrika moet je geen goud kopen... als je decent wil blijven. En dan is er nog een landhuis in IJsselmonde. En twee inspecteurs die niet achterlijk zijn. En een dame die een bank beheert. Net een baby heeft, waar ze verder het hele boek niet echt mee bezig is. en dan een voormalig chirurg die zijn passie verlegd heeft naar bijen. En eigenlijk draait de kern van het boek op wraak. Om wraak, moet ik zeggen. Het is lekker gecompliceerd, maar goed te volgen. En uh, ja, ik vond het een heel aardig boek. En dan, ja, Peter Buwalda. Die is met zijn roman Bonita Avenue... ook voor de libris uh, genomineerd. En dat heeft hij toen niet gekregen. Maar, ja, omdat er op het eind van het boek... Uh, ja, toch wel iets spannends gebeurt... is hij ook genomineerd voor de Gouden Strop. Nou, dat is me toch wat... Nou, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik het boek gelezen heb... want ik vond het een, een prachtig debuut van die uh, Peter Buwalda. Hè, over de ondergang van de familie uh, Nou, Hele verrassende figuren, bijzondere karakters. En vooral ook spannend uh, door hoe het boek is opgebouwd. Hè, de manier waarop alles verknipt tot je komt. Soms is dat wel een beetje irritant en geforceerd. Maar ook wel een boek waar ik me s'avonds op verheugde. Maar uh, een thriller? Nee. Nou, goed... Ik gun het te moor, maar het is natuurlijk niet echt een thriller. Nee, het is gewoon een roman. Het is gewoon uh, literatuur. Oh, dat is ook zo'n discussie, hè? Literatuur of niet? U weet wel, die uh, Jacques Tous heeft een, zijn zaak verloren. Want die, die zei van nou, hoezo mag ik niet, uh, kom ik niet in aanmerking voor? Ook uh, beurzen. Om te schrijven. Wat ik schrijf is, zijn thrillers, dan geen literatuur. Nee, nou goed. Nou, oké. Okay. Ga ik me verder niet in mengen. Tot slot het, uh, het boek Herenboer van Lubko Ellen. Ja, dat vond ik ook erg goed. En misschien moet die maar winnen. Het speelt zich af ergens in de nabije toekomst... als de regering nog, nog iets meer naar rechts verschoven is... en er aan onze vrijheden wordt gehapt. Hè, en de plaats van handeling is... Groningen! Ja, dat is voor mij ook een soort buitenland. He, dat is heel exotisch. <laughs> Ik kom er nooit. Ja, kijk naar nou Rolf, want die komt er vandaan. of onze technicus. Eh... Um maar je komt ook in New York in het boek en je reist vanuit de balkon half Europa door. En de stijl is snel, korte hoofdstukken, geen gezever. He, de taal is net zo kaal als het Groningse platteland. Het is een tikkeltje macho. He, nou, dat, dat hoort ook bij een goede thriller, toch? Nou, het is redelijk aannemelijk. Ik geef het een dikke acht en hij mag voor mij dinsdag winnen. Dan iets anders. Zaterdag is overleden, Jill Scott Heron, 62. Kon de drank en de drugs toch niet loslaten. Was al jaren patiënt ook. Uh, dichter, zanger, met zijn hoogtijdagen begin jaren 70. Heeft een enorme invloed gehad op rappers en hiphoppers van nu. Kwam na jaren weggeweest terug met een fascinerend album. Hè, dat dit jaar ook weer eens uh, geremixed werd door Jamie XXX. Uh, I'm New Here heet het eerste album. En uh, hoe heet het tweede, naam nou, ben ik even kwijt. Goed, ik ga gewoon een, een heel toepasselijk nummer draaien van het album uh, I'm New Here. New York is killing me, en dat is waar. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Okay. Okay. But New York was killing me. Bunch of doctors come around, they don't know that New York is killing me. Yeah, well, I need to go home and take a slow down in Jackson, Tennessee. Let me tell you, city living ain't all home. It is cracked up to be. Bad city living ain't all. It is cracked up to be. You yeah, see, I need to go. Thing don't you know, don't you know New York was killing me Yes, I was standing there and dying And New York was killing me Seemed like I need to start over And go back home To Jackson, Tennessee Mercy on me. Yeah, yeah, Lord, have mercy. Have mercy on me. Turn him to bury my body back home in Jackson, Tennessee. Vorige week liet hij het afweten omdat hij uh, paps en mams in de zaak moest helpen. Ik ben erg benieuwd naar dat hully gully in plaats van woolly boolly. Weet u het nog, Rex van Beuningen, de man die bezig is de hele popgeschiedenis van de afgelopen pak een beetje 35 jaar te herschrijven? Tientallen jaren lang heeft hij gezwegen, maar nu praat Jan Emmaus met hem. Een hele goede morgen, Rex van Deuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Leuk uh, dat je er weer bent, Rex. Uh, vorige week schitterde jij door afwezigheid in deze rubriek. Inderdaad, dat is juist. Ik, uh, ik, ik had verplichtingen aan mijn ouders. Ik moest in de strak werken. Ja, dat moet, dat moet. En uh, het was hard nodig. De hele tent is afgevikt. Echt waar? Nee, grapje. grapje. <laughs> Ik heb vorige week Woody Booley laten horen, een nummer uit 1965... van Sam de Shem en de Vaderhoos. Nou weet ik van jou dat jij Sam zijn moeder, moeder de Shem dus, heel goed gekend hebt. Ja, ik moet zeggen, een beetje een pijnpuntje, maar ik wil het toch graag uitleggen voor de pophistorie. Ik ben haar tegengekomen op een terras in San Antonio, Texas. Ja, Zij blijkt in dansschool te hebben. Enfin, ik ben van alle markten thuis. Ik ga daar lang verhaal kort werken. En uh, ik had toen een, een dans, die heette de Hully Gully. De Hully Gully, en die heb jij bedacht? Die heb ik bedacht en dat was een enorm succes op die dansschool. Goed, die dans was er. Hoe moeten we nou het verband leggen tussen die dans en Sam de Jem? Moeder de Jem, schat van een vrouw, zei mag mijn zoon daar een nummer van maken, van de Hully Gully. Nou, daar heb ik een beetje achter mijn oren gekrapt, maar ja, laten we het doen. Wat komt er uit, uiteindelijk? Iets heel anders. En hij heeft mij helemaal geen toestemming gevraagd. Hij komt dan met boelieboelie. Ja, dat is natuurlijk vervelend, hè? Maar deed hij dat nou expres om jou het brood uit de mond te stoten? Want jij had natuurlijk de recht op hullykully. Ja, maar niet op boelieboelie. Dus daar ga je. En weg zijn de dollars. Ja, Triest. Uh, jij hebt je biezen gepakt, neem ik aan. Ik ben gelijk met het eerste vliegtuig terug naar Roermond gegaan. Nooit meer contact gehad met moeder chef. Ik heb nog wel eens een kaartje gehad, Jan, maar dat is het. Uh. Zullen we desondanks toch iets van Sam de Shem en de vader-oost laten horen? Nou, moet jij weten. Dat is goed, dan doen we Juju -ju hand Je ja, gaat je gang maken. Say goodbye I got a yokamata Hoover back With juju hand hey, The yokamata Hoover back With show his strength. Makes your eyes look red And your tongue turn green The strongest mess that you ever seen The oh, hold oh, your hand Used to be real strong It kept me straight When you did me wrong As time went by You just got so mean But the yokamata hooba Hoover back With well, van Emily spelen. En bedankt, uh, Rex, voor deze kennis. En bedankt, Jan, dat je het eruit getrokken hebt. En Jan heeft nog wat meer gedaan. Die heeft weer een hele mooie tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden wie of wat dat is. En dan kunt u maar liefst uh, drie knijpkatten winnen... als u het na het eerste fragment al weet, wat sterk lijkt. Na het tweede, dat zou heel goed kunnen. Dan krijgt u er nog twee. En na het derde nog maar eentje. En dan moet je bellen met 0800 1121... En dan uh, krijgt hij hem aan de lijn. En dan uh, gaat hij het even overal hebben hoe het met u gaat. Even mijn papieren rechtleggen. Hier komt ie. Kom maar. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, nee, nee, nee. je moet even dat beetje ja. Goed. Dus ze pakken Mladik. En vervolgens merk je dat je eerste gedachte niet bepaald politiek correct is. Want je hoort je denken: gelukkig, het recht zegenviert. Maar wat schiet er echt door je heen? Hoe zou die er tegenwoordig uitzien? En je geeft het toe? Ook jij bent er een van de beeldcultuur. Verstop je nou maar niet achter je stapels boeken... je verjaardagsfeestje wereldtheorieën. Je wilt net zoals de rest weten of die kop nou erg veranderd is. hè? Joris Voorhoeven heeft geen snor meer. En wat Joris zegt, ontgaat je. Nou ja, het zal dus wel iets geweest zijn over recht en zegevieren. Mensen die dagelijks in beeld waren en dan verdwijnen. We kunnen er slecht tegen... Vooral als we nooit zullen weten hoe ze er nou uitzagen decennia later. Sommigen hadden ons, hebben ons dat kunstje geflikt, hè? We weten er één die daar zeer succesvol in is geweest. 0800-1121, als we het denkt te weten. En uh, dan komt het plaatje wat jij net startte. En dat is... Simon Stokvis! Het verhaal gaat Dat een dame Weer verschijning Opzienbaard Jaren zoet is In het bekwame Hoe men slachtoffers vergaart Kijk haar fijn gaan de lijnbaan met een spoor van rozen. Laat de heren ruim tracteren. Een tompoes. een pleur. In die koffie zit een stoffie. Heb zij er één gedaan? En zo'n heerval met een ploffie, die kan nooit meer staan. Op het kerkhof staat zij huilend. Zij weet ook niet. gaat naar huis huisie. Dat gebeurt in Rotterdam. Ze heet Ali, zie je aan Ali, de sirene van de stad, grote vrezen. Gaat nog steeds op pad zijn de heren die moeten leren. Ik wist helemaal niet dat Sjoerd Plezier zo goed kon zingen. Wat zeg ik? Ik bedoel natuurlijk Simon Stokvis van uh, Toen was geluk heel gewoon. Ja, het is gestopt. Volgens mij tot groot verdriet van uh, Sjoerd, Simon. Hij is in ieder geval als Simon het theater in gegaan. En hij uh, ging zingen allerlei bekende chansongs. En dan wel op een uh, eigen gerijde vertaling van Simon Stokvis. St ik kom er niet uit. Simon Stokvis. Nou, Ik vond best leuk, deze van Bert Brecht, hè? Eh, uh, Mackie Messer. Uh, aan de telefoon, Igor. Ja, ik dacht het antwoord te weten. Ja, Igor, alles goed met je? Ja, prima. Ja, heb je een leuk weekend gehad? Ja, op Ameland, ja. Oh, lekker gewandeld. Ja, ja, ja, ja. zeker. Alleen uh, wat slecht weer, maar goed. We werden van de strand geblazen. Ja, als, als het regent is het vervelend. Maar als je van die fantastische wolken hebt, dan is het weer... Huh? Ja, zaterdagavond was het mooi zonsondergang. Het was wel een mooie... Uh... Weer toen. Meestal blaast het, uh, het open, hè? toch aan de kust, vind ik. Uh, ook al is het rot weer, dan tegen de avond dan wordt het helemaal open en mooi. Nou, hartstikke leuk dat je er was, maar zeg maar, wie denk je dat is? Ik dacht uh, Karadzic. Nee, die is het niet. Dus blijf luisteren. Ik Stel... dat het goed is. Nee, het is niet goed. Nee. Nee, het is absoluut niet goed. Oh, je maar nou. Nou, blijf luisteren, misschien komen we er nog achter en bel rustig nog een keer, oké? Okay? Oké. Okay. Dag. Dan hebben we Patrick. Patrick. Goedenavond, Aline. Goedenavond. Met jou, alles nog goed ook? Jazeker. Ja, die is leuk. Ja, klaar met je dus. Oh ja? Wat heb je gedaan? Uh, taxi gereden. Oh. En was het een beetje druk vandaag? Nou, was wel goed te doen, ja. <laughs> waar waar, waar, waar rijd jij taxi? In uh, kerkraden aan de omgeving. In Kerkhad, dat is, dat is helemaal in het zuiden. Ja, zeker. Maar je praat heel netjes, heel... Ik... <laughs> ja, sorry hoor. <laughs> praat is gewoon Limburgs met me. U zou dat, hè? Oh, dat vind ik dan leuker om te horen. Dan praat ik Brabants, daar heb ik dan van mijn moeder. moeder. Ja, is goed. Is goed? Hey, wie denkt jij dat is, Patrick? Ja, ik denk uh, dat, dat ik uh, Osama bin Laden zoek, hè. De, die zoek ik niet meer hoor, maar... Nou, die heeft gevonden, maar dat had het antwoord. Ja, dat ja. Nee, dat is niet goed. Dat is een lekker instinkertje natuurlijk ja. van Jan. Dus uh, je moet blijven luisteren. En als je, als je denkt te weten, bel rustig nog een keer Patrick. Oké? Okay? Jazeker. zeker. Bedankt. nacht. Hallo. Van Mandela hadden we alleen maar foto's waarop hij een pronte dertiger was. En we hingen aan de buis toen hij, verbazingwekkend recht van lijf en leden... de vrijheid tegemoet wandelde. Karadzic, ja, die tranteerde ons op een Sinterklaaskop... in plaats van dat sluwe politicushoofd met die dunne op elkaar geklemde lippen... zo goed bekend van dagelijkse beelden uit een, versche uit een verscheurde balkan. Milosevic die liet zien dat hij totaal niet veranderd was... Kortom, onze behoefte aan plaatjes kijken werd bijna altijd bevredigd. Ja, die bin Laden, dat komt nog wel. Daar lekt heus wel eens iemand. Maar de man die wij zoeken, zal altijd spoorloos blijven. zat, maar het houdt jaren voor zijn dood op. Gek voor iemand die heel goed wist wat beeldcultuur was. Hij heeft er goed aan verdiend? Of wilde hij juist buiten beeld blijven omdat hij er zoveel verstand van had? 0800-1121, als je het denkt te weten. En volgens mij kan je het nu weten. De eerste keer was moeilijk. En, en, nee, wacht even hoor, want dan moet ik iets zeggen nog over het nieuwe plaatje. Uh, oh ja, vanaf uh, donderdag op Tournee door Nederland. Een jonge knul uit St. Louis. Die blaast de muziek uit de twenties nieuw leven in. Dus vroeger jazz, string, ragtime, country, blues en western swing. Pokey Lafarge heet hij. En de South City 3. You told, i really love you. i really love you i want you to see want you to see so listen up why i tell that i want you to know that i believe i believe you got something that's just something there ain't nothing ain't nothing gonna make me wanna let you go it's not just your body that makes me feel the way i do 'Cause you know there's so many ways to tell you baby i love you but at this time at this time nothing else come to mind come to mind so i just say my way La la, we gaan de hele zaal 0800 1121, als je denkt te weten, hè? Oh, so listen up why I tell that I want you to know that I believe I believe You got something That special something There ain't nothing Ain't nothing no, gonna make no one let you go It's not just your body that makes me feel the way I do Why? Cause you know there's so many ways to tell you, baby, I love you But at this time At this time Nothing else could have mind, my mind, mind So I just say my way like I love it from head to toe say it again I just say my way I love it from head, head to toe Lafarge op tournee door Nederland. Onder andere 10 juni in Paradiso. Maar ja, dan moet ik dus naar de Last Walls in uh, bekenstein uh, van de spelen, nou goed, whatever. Uh, uh, uh, aan de telefoon, Michael. Hoi. Maar, maar, hoe is het ermee? Je klinkt heel zachtjes. Hoe is het ermee? <laughs> ja, nou, het gaat goed verder hoor. Nu is het beter. Ik heb een beetje lekker gefietst in Den Haag en dergelijke. En, uh... Door de nou, ja, regen? De, de, de wind bij de zee, dat was inderdaad een beetje vervelend, maar goed. Uh... ja. Hey, en op cultureel gebied, Michael, heb je nog wat? Heb je nog goede tips qua muziek, qua boek? <laughs> goede tips. Nou, kom, ja, en hier in Den NA Haag komt natuurlijk het uh, festival muziek, hè, in, uh, begin juni. Ja. En dat is ontzettend leuk, een concert op de, de, de Vijverberg. Ja. En, uh, en nou wie, ja, wie, wie spelen daar dan? Week. Oh ja, nee, ik heb het inderdaad binnengekregen. Dat is, uh, dat is een maand lang op allerlei uh, plekken gratis allemaal, hè? Het is bijna allemaal gratis. Nou ja, sommige dingen, als je daar bij uh, de Vijverberg, dan moet je wel betalen. Maar dan kan je gewoon aan de, aan de rand van, het, van, het, van de staan natuurlijk. Ja, precies. Kan je het ook horen. Goed, ja, dat is echt leuk. heb je iets aangekruist waar je zeker heen wil? Nee, ik moet nog even kijken dat, uh, wat, wat ik wil gaan doen. En dan heb je ook nog uh, die, die hek, uh, Jazz Festival. Ja. En dat is, uh, ja, dat moet ik ook eens hebben. Uh, en natuurlijk... Uh, onze vrienden uit uh, Indonesië, Tong Tongfer. Ja, ben jij al naar het Malieveld geweest? Nee, heb ik nog niet gedaan. <laughs> Want ze zijn al vanaf 25 mei bezig, hè? Ja. Het is tot, tot... ja. Okay, ik... en, en mijn goede vriendin, uh, Wieteke van Dort die, uh, die treedt erop. En, uh, en ik was vandaag bij een Indonesisch zaakje. En toen is die vroegzaam, ben je al geweest? Ja. Maar die komt komende week geloof ik. Ik weet niet precies wanneer. Nou, je moet, moet absoluut gaan. Ik vind het altijd heerlijk. Oh, lekker eten ook. En, uh, ja. en het is uh, steeds breder geworden. Het is echt uh, absoluut een, een cultureel festival. Maar we gaan nu door met het mysterie van Emily. Want wie denk jij nou? Wat zie ik nou staan? Ja, ja. Ja, slaat... Ik kan het niet helemaal herinneren wat je allemaal al verteld hebt. Oh nee, want het slaat helemaal nergens op het antwoord van jou. Kom maar op. <lacht> van Jan Eemans wordt hij al dit genoemd. <lacht> Dat vind ik ook zo mooi. <lacht> Ja, Bill Clinton. Ja, omdat je gehoord hebt dat hij in Friesland was. Maar dat die, we weten toch hoe hij eruit ziet? We weten toch hoe Bill Clinton eruit ziet? Ja, maar je ziet hem niet zo vaak meer. En, uh, nee, dat begrijp ik ook wel. En, uh, maar ja, hij wil een beetje uit het nieuws blijven. Aan de andere kant treedt hij toch wel weer op op allerlei dingen. En dat is waar. En hij is in Amsterdam even geweest. Maar ik vraag me af, wat is er nou toch zo bijzonder aan die hele Bill Clinton? Wat moet hij daar toch in? Dat... Zo zo, die man is toch niet heilig? Ik vind dat zoiets vreemds. Die is gewoon ja, een ja, tijdje president geweest, wat ook nergens op sloeg. Nou ja. Nou ja. ja. ja ik, ik, ik zat meer te denken van Jan Emaus heeft toch altijd vaak een soort uh, actualiteit in zijn, uh, ja, zijn verhaaltjes. Ja, ja. ja. En, en soms speelt hij mee. daar ook mee, hè? Soms speelt hij daarmee. Oh, maar ik, het weet, het. ik weet ze allemaal de laatste maanden niet meer. Uh, oh. Het is echt verschrikkelijk. Oh, je wordt oud, Michael. Ik heb even naar je, naar je gebeld. Ja? ik luister nog elke keer, want ik denk: nou straks uh, nou. weet Adeline niet meer dat ik of, ik of ik nog luister. Nou, Michael, vind ik hartstikke lief. Ja, of mail me anders af en toe. Heb je ja. die site? Hoef je die site? www.adelinevanlier. Oh, mooi. Daar doe ik heel erg mijn best op. Ja, echt heel leuk. Oké, okay, gelukkig. Nou, en ja. Facebook sta je ook bij mij? Oh, heel goed. Ja, ja precies. Ja, ja jongens, mensen worden vrienden van, dat van het mij. Lukt om het op erop te krijgen. Nee, ja echt, ja, ik, ja inderdaad, ik, het is, ik, oh, ik, ik, ik haat dat hele k -U -T. Facebook. k Ik haat het echt, ik haat, ik haat al die nieuwe media, maar je moet mee. Ja. He, want anders, ik ben, ik ben al zo oud, anders vergeten ze me mee. helemaal. Nee, oké. Okay. Hé hey, Michael, bedankt voor het bellen en leuk helemaal dat je fout, luistert. Hè? Ja, het is helemaal fout, ja, het staat helemaal nergens <laughs> op. Ik zet de radio weer aan. Is goed, doeg. Hoi. Dan Kees. Hoi. Kees hoi. Wat zijn je nou, Keus. Kees, ik zei Kees, zo heet je toch? Kees. Ja, alles goed? Ja, prima, joh. Ja, je klinkt een beetje... Ben je moe? <coughs> Vrij weg, maar jij klinkt ook een beetje weg. Ben je moe? <coughs> nee, maar... Uh, uh, aan de eerste plaats, uh, heb je echt Janne nog geluisterd? Vanavond niet, maar wel vorige week, ja. Ik moet je ja, zeggen... Ja, was je vriend Simek. Nou, ik moet je wel zeggen dat ik heb dus inderdaad teruggeluisterd vorige week. Want ik luister er nooit naar. Ik, nee. ik vond het eigenlijk wel een leuk programma. Jawel. Ja. Ik heb echt gelachen. Ik vond het erg leuk met Martin Schimek. En zoals ze mij wegzetten, je belt nu naar een knabbelbabbelprogramma. dat weet je. Ik ja, heb meestal. Een cultureel programma uh... bel ik niet of naar. Een knappelbabelprogramma van het hoogste soort. Ik ben Johanna nee, mooie, van Lier. Het mooiste is dat uh, ja. Jan Dijkgraaf, ja, ik ken hem ook alleen maar van de radio... die zit nu op weg naar de Friesland en die hoort dit. Oh, die hoort dit? En ik heb jou nog een beetje weer... Ja. Je had een e-mail geschreven van de week dat je het eigenlijk best een mooi programma vond. Nou, ja, nou dat geef ik eerlijk toe. Ik jou weer eventjes lekker in de maling genomen. Oh, wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze gezegd? Nou, uh, ja... Nou, ze zijn niet onder de indruk van je e-mail. Zullen we het zo zeggen? Oh, hebben ze... Oh, ja. Maar dat menen ze allemaal niet, joh. Oh, okay. Twee watjes. Nou, twee johannen. Ja. Ben hij, twee johannen. Dat zeg ik toch ook? Dat, dat heb kunnen ik... we nou in jouw programma zeggen, hè? Ja, nou, dat, heb ik, dat heb ik in die mail toch ook gezegd, dat ik ze toch al johannerig vind. Ja, maar goed, ja. oké. Okay. En Simak en snapte er helemaal niks van. Die, ja, hij zegt, ik vind het mooi. Ik uh, luister met grote oren, maar ik heb geen idee waar het over gaat, uh, Ja. Dat was het mooie van vorige week, ja. Okay, dus die, die wist jij ook helemaal in te pakken natuurlijk. Nou ja, Simon is hier ook geweest, Ja, nou ja. Ja, ja, heb ik gehoord. Heb je ook gehoord. En wat vond je daar ja. toen van? Ja, geweldig. Hij nou ja. nee, dat vond ik wel super hè, toen eh, met CIMEC. Nou. Maar ja, die man die weet zo'n zo draai aan dingen te geven. Maar, maar wat hebben ze nou precies gezegd, die Janne weer over ja, mij? Ja, moet je even terugluisteren. Oh ze moet ik weer terugluisteren. Nou nee, goed. maar eigenlijk, jij had ook al van tevoren had je beetje... Eerst hebben ze jou even te bakken genomen. Ja, straks komt Adeline en zo. En dat en vonden ze niks. Toen heb jij gezegd, nou die echte Jan, dat vind ik echt helemaal niks. En nu vanavond hebben ze gezegd, ja, ja dan schrijven ze wel zo'n e-mailtje. Maar ja, dan moeten we ermee? Weet je wel, maar het is natuurlijk een spelletje. Zo moet je het maar zien. <lacht> okay. Je moet er nooit van wakker liggen. Of nou zo. nee, dat doe ik ook echt niet. Hé hey, liever nee. uh, Kees, zeg eens eventjes wie jij denkt dat het is. Ja, dat is Want ik zie de ik wil, ja. heel graag. Twee van die knijpkatten in plaats van één. Het is Adolf Hitler, nee. denk ik. Nee, dat, die hebben nee, die hebben, die, die, nee, die heb ik... Uh, ja. nee, nee. nee, is niet goed. Maar uh, uh, ik zie dat het 53 is en ik moet nog een fragment lezen... en ik moet nog een beller hebben. Dus ja, ik, okay. ga jou, ik ga jou heel snel uh, afsluiten. Bedankt voor okay. het bellen. En en bedankt ik bedankt je voor te de horen, Adeline. Oké, okay, doe. Okay, Hier komt het laatste fragment. Hij bemoeide zich met letterlijk alles, bouwde het grootste vliegtuig ter wereld... vloog er zelf één keer mee, een paar meter boven het water. Oké, okay, het ding kon vliegen en vloog nooit meer. Want bewijs geleverd. Hij was filmproducent, schreef memo's over alle details... dat een publiciteitsfoto van een van de sterren weg moest. Want rare ribbels in blues. Legde de productie gewoon drie maanden stil omdat iets hem niet beviel stierf als miljardair, hangend boven de oceaan, in een vliegtuig, zeggen ze. Er zijn fantasietekeningen van hem gemaakt. Zo had hij er kunnen uitzien in dat vliegtuig. Hij was knettergek, uiteindelijk. Smetvrees, paranoïde, woonde in hotels... kocht zo'n hotel gewoon als hij bang was dat ze hem eruit zouden zetten... en flikte ons dus een kunstje. We weten heel veel over hem, maar die kop, die hield hij voor zichzelf. We weten dat Joris geen snor meer heeft... Maar over die veel mysterieuze andere snoor weten we niks. Helemaal niks. 0800 1121 Als u denkt te weten uh, uh, over wie dit gaat. En dan hebben we hier nu de, de bijzondere plaat van de Skeletons. Van een album People. Behoorlijk weird, maar intrigerend. Dit nummer gaat nog wel fijne tekst ook. Leren nee zeggen. Nog drie minuutjes, ik, ik heb uh, Kees, zie ik, uh, Kees Beverland, hi. Ja, hallo. Hi, en ik, ik zie ook een mail, en jullie kwamen tegelijkertijd binnen. En die mail, die kan niet bellen, want die zit in uh, Assam, in India. Dat is uh, Richard Venger. En jullie hebben het allebei goed, dus uh, uh, zeg het maar. Nou, ik heb uh, ooit een keer de Carpetbackers gelezen van Harold Robbins. ja. En uh, werd het levensverhaal van Harold Hughes uh, beschreven. Het levensverhaal en van. Mij, en volgens mij is hij dit. Howard Hughes, ja, je hebt het helemaal goed. Dat was die, die, die, die rare idioot. Maar gek, hè, dat er helemaal geen uh, plaatje van is. Uh, van. Uh, ja, van tegen de tijd dat hij doodging. Dus al die uh, jarenlang heeft hij dat kunnen vermijden. Ongelooflijk, toch? Ja, hij heeft, haar heeft jarenlang heeft hij een. Uh... Uh, bij mij weten een, een hele etagevloer in een hotel... Uh, nou, ...gereserveerd gehouden voor zichzelf en zijn omgeving. Ja, ja. Nou, Heel he ra he hele rare man. Hele rare man. Kees, heb jij, heb, ben jij een rare man, Kees? <laughs> nee. <laughs> nee, hè? Ja, volgens mij wel. Oh ja? Vertel. Hoezo? Eh... Uh... Uh, ...veel gokken. Uh, hij, hij heeft uh, de BH doen uitvinden. Is dat zo? Nou, uh, volgens het boek wel. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Want, want, want hij deed wat met, uh, met, met de film. Ja, ja hij was filmproducent ook En er, was, ook een, en er ja. was een mevrouw die, die, die, die uh, met, met veel borst. Partijen. En dat uh, be bewoog veel te veel op tv. En toen, al, uh, toen moest daar een uh, instructeur of een, uh, een ingenieur aan te pas komen om dat uh, te beperken. Oh ja, nou wat fantastisch en wat leuk. Dat moet het boek ook lezen. Hé <laughs> hey, Kees, uh, blijf even aan de lijn, dan noteert uh, Laura, uh, Lauren, Sorry, uh, Thomas... Uh, oei, ik sla mezelf even. Auw. Uh, die noteert jouw gegevens en dan krijg jij uh, een uh, knijpkat uh, toegestuurd. Ja? Oh, Geweldig. Hey, ik wens jou ja. nog een fijne nacht en bedankt voor het bellen. Oké, okay. mm. goed. Is fijn. En dan uh, feliciteer ik ook even Richard Venger. Want ja, dat ook goed, jongen. Daar helemaal in Assam in India. Waar je even Even niet kan bellen. De groeten terug. En uh, ik uh, spreek jullie later na het nieuws van 4 uur.